Beste mensen, of ik moet het liever zeggen, vrienden en vriendinnen, want dat zijn we ondertussen van elkaar. Hè? We mogen weer de eerste middag van het zingen in de zomer. En kijk, eens de kerk mooi gevuld. We gaan weer fijn met elkaar zingen deze middag. En we hebben speciale gasten. Speciale gasten uit Katwijk, het koor Eben Hezer. En ik moest even zeggen, ze gaan hun uiterste best doen. Maar ze zijn maar met de helft van koor, exact met de helft van koor. Maar dat komt goed. We zijn blij dat jullie er zijn vanmiddag. En we, we, we verwachten er wel veel van hoor. Als een katwijker op ruk komt. Dan doen ze altijd even extra. <lacht> komt goed. Een heel mooi thema dit jaar. U heeft allemaal het, het kruispuntkant gekregen. U ziet houdt het vuur brandend. Dat of dat is naar de 500 jaar reformatie die dit jaar herdag wordt. U ziet in de houtstukjes onder het vuur. ...ziet u de acht thema's van dit jaar... ...en vandaag is het thema... ...leven de vrijheid... ...als u erin bladert... ...dan ziet u het is hetzelfde concept als vorig jaar... ...als u ziet, week 1... ...vanmiddag... ...Katwijk zingt... ...de pagina daarnaast... ...vanavond de zangavond... ...en zo is elke week... ...heeft zijn eigen pagina... Er liggen achter in de kerk nog genoeg van deze kruispunten. Ik zou zeggen, neem ze mee naar huis. Deel ze uit aan de buren. En maak er mensen blij mee en neem ze mee naar Urk. En u heeft natuurlijk ook allemaal deze bundel bij zich. En zoals het elk jaar is, u maakt zelf een programma. En dan vraag ik altijd, waar komt u vandaan? Is er volk wat er vandaag voor de eerste keer is? Nou, u bent dus een regelmatige bezoeker, maar wel nog genoeg mensen die hier voor de eerste keer zijn. En waar komen jullie vandaan? Ik kom zelf uit schijst. Ik uit Reinsburg. Rijnswerg. En jullie kwamen met z'n drieën, kwamen jullie. Met het koor mee. Ja, Katwijk kleinburg bij elkaar. Hebben jullie ook een nummer wat jullie graag willen zingen? Een, een lied? Geen lied? Nou, dat maakt je niet vaak mee. Meestal als ik vraag wie heeft er. Dan zie je al die vingers op de lucht in. Wie heeft, wie heeft u een lied? Wat zegt u? Ik ga zegt zeggen. Psalm 68 vers 10. Gaan we daarmee starten. Psalm 68 vers 10. Maak ik u daar gelukkig mee deze dag? Gaan we doen. Psalm 68 vers 10. En dat is lied. Lied nummer 6. Ja, zo werkt het meestal met zingen in de zomer, hè. Je komt een keer toevallig die kerk binnen. En je denkt het jaar erop, ik neem vrienden mee. Ik neem familie mee. En we gaan met z'n allen naar Urre toe. Want ik zag net ook mensen uit Duitsland. Want jullie waren vorig jaar uit Duitsland gekomen, hè. Ja, we komen uit Duitsland. En... en u heeft nu vrienden meegenomen. U heeft vrienden, vrienden metgebracht, ja. En u komt ook uit Duitsland. Speciaal voor het zingen in de zon. Prachtig. Dus jullie ze met z'n vier gekomen. Heeft u een nummer wat u graag wil zingen? 66. Dat is toch bijzonder, hè? Vorig jaar kwamen ze met z'n tweeën. Nu komen ze met z'n vieren. En volgend jaar komen ze met z'n twintigën. Ja. We gaan even kijken. Nummer 66. Oh, dat is een mooie. Zullen we dat koor even op de proef stellen? Ik wil zingen van mijn eiland. Hugo. Hugo van de Meissel Dirigent. Lukt dat? Het eerste nummer zingt het koor. Refijn zingen wij. En het derde couplet. Het koor zingt het... Uh, en het refijn zingen we met z'n allen. We gaan het gewoon proberen. We zingen het wel. Goed. 1 ja, en 3 van die 66... En wilt u graag meezingen? Zing gewoon mee. Nou, ik, ik sta nu in de Battlekerk en die zit beneden helemaal vol. En uh, ja, het is leuk dat Omroep Flevoland even live met ons meeluistert natuurlijk. Ik bent nu live op de radio. Het is, uh, het is genieten, mensen zijn overal vandaan gekomen. En als ik hier zo kijk, er zitten wel een 600 mensen hier in de Battlekerk te popelen om te zingen. Ja, en, en dat geldt niet alleen voor de mensen hier, maar wij willen graag de mensen uit heel Flevoland natuurlijk uitnodigen om uh, deze zomer bij ons te komen zingen. Acht avonden... Hebben al 36 middagen en wij gaan rustig verder nu, want anders we het hele interview. Eh... Ja. Nu zegt hij wel, ze komen uit deel Nederland, maar zijn er ook mensen die uit Groningen komen, Drenthe, Friesen, zijn er ook Friesen bij ons? Ja, ah, Friesland is goed vertegenwoordigd. Flevoland, zijn er Flevolanders? Utrecht? Ik durf het bijna niet te vragen, maar Zeeland? Geen Zeeland. Limburg? Limburg zelfs is vertegenwoordigd. Noord-Holland? Ja. Zuid-Holland? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Zuid-Holland ook goed vertegenwoordigd. Welke provincie ben ik vergeten? Nou, Brabant, ja. En welke nog meer? Wat zegt u? Gelderland. Gelderland. Zijn er meer mensen in Gelderland? Nou, ik denk dat Gelderland toch gewonnen heeft, dus die mag het volgende nummer opgeven. Overijssel? Nou, ja, voor mij steekt u zomaar de vinger op, want uh... heeft u een nummer wat u 68? En waar kwam u vandaan? jammer. Ja, maar... Herwijnen. Herwijnen. Mooi. Moet... En bevalt het de burg? Bent u hier al vaker geweest trouwens. Nou we gaan gelijk een nummer opgeven, dus u dacht er niet meer stuk 68. Ik zie een poort wijd openstaan. Doen we ze allebei uh, Hendrik. Hendrik van Veen op het Orgel heeft een drukke dag speelt vanavond ook op het orgel. En Hugo speelt vanavond op de Vleugel, dus die kan ook al. Ze dus kunnen allebei even warm draaien voor vanavond. Nummer 68. We zijn benieuwd naar jullie, hoe jullie gaan zingen. Dus uh, ik zou zeggen, uh, Hugo, de eerste twee nummers van het koor. Ze gaan nu twee nummers zingen, Vaste Rots van Mijn Behoud. En het tweede is Lied voor Mijn Koning. En Hugo, wat is er voor een mannenkoor? Um, ja, wat moet ik er nou wel zeggen? Hè? Um, ik heb ze sinds uh, anderhalf jaar, een mannenkoor, en ik moet u erbij vertellen dat het allemaal een mannenkoor is met een mooie geschiedenis. Het is ongeveer, uh, nou, ik denk nu 21 jaar bestaat het mannenkoor. Um, het heeft in de top, en dan moet ik even goed kijken, Arie, 98 leden gehad? Of 99? 99 leden gehad. En toen was het zo dat als ze 100 leden hadden, was er iemand die zou 100 gevulde koeken meenemen. Maar dat is nooit gebeurd. Maar... Ja, je ziet dus in de loop der tijd, dan komt er soms, dan uh, gaan er wat af en er komt dan weer wat minder bij. Of er wordt een ander koor opgericht in hetzelfde dorp. Uh, nou, vorig jaar ben ik benaderd of ik dirigent wou worden. Uh, toen had het koor uit mijn hoofd rond de 45 leden. Uh, we hebben wel gezien vorig jaar dat er een forse groei in zit. Dus er is alweer uh, ongeveer 15 bijgekomen in één jaar. Nou, dat is best wel netjes. Dus we zitten nu weer rond de, ja, tussen de 60, 65 leden op papier. En de groei is er nog niet uit, dus we hopen dat we... Als we nog eens een keer terug mogen komen, met een grote groep terugkomen. Nou, we gaan naar jullie luisteren. Je bent er geen dominee, hè? <lacht> Dat is mijn oom. komen ze nog een keer. Nu hebben we natuurlijk een rondje Nederland gedaan, maar zijn er ook urkers? Oh, toch wel een paar, toch wel een paar. Meestal is het zo, dat ziel: heel Nederland is vertegenwoordig. En dan vraag je, zijn er urkers? Dan zie je drie vingers. En u kwam met Tollebeek, hè? Heeft u ook een nummer wat u wil zingen? Welk nummer was dat? Nummer dertig? vader. Is dat je lievelingslied? Gaan we dat zingen? Nummer 30, hè? Ja, nummer 30. Allebei die coupletten. je maakt het meestal zelf met de liederen die je opgeeft. Er is een koor die altijd mee werkt. En er is altijd iemand die de declamaties doet. En vandaag zou het Ank uit Den Ham zijn, Ank Jansen. Maar ik kreeg een appje van haar. Ik, Marloes, dochter van Ank, wil u even zeggen dat mijn moeder in het ziekenhuis ligt. Ze heeft alvleesklierontsteking en nierbekkenontsteking. Dus ze is er vandaag niet ik hoop dat ze van de zomer nog wel komt ik denk dat ze meeluistert dus een hartelijke groet aan Ank van ons allemaal dus als we een klein applausje voor hen geven dan weten ze dat aan het de denken en Ank als je meeluistert van de wetenschap namens ons allemaal maar ja, er was dus niemand die de declamatie deed dus ik vraag aan Maria Maria weet je nog iemand die dat kan doen op zo'n korte termijn hij zei ik heb een hele leuke kleindochter Marielle Bakker en weet je wat? Die maakt er ook nog een gedicht en nog helemaal zelf. Dus ze heeft vandaag een gedicht wat ze zelf gemaakt heeft en dan gaat ze even voor ons voordragen. Welke doe je? In Leviticus 6 staat het volgende. De Heer zei tegen Mozes: Geef Aaron en zijn zonen de volgende instructies. Dit zijn de voorschriften voor het brandoffer. Het brandoffer moet de hele nacht op het altaar blijven branden. Het vuur op het altaar mag niet doven. Bij het aanbreken van de ochtend moet de priester gekleed in een linnen gewaad met daaronder een linnen broek, die zijn geslachtsdelen bedekt. De as van het brandoffer zal in een vuur verteerd is van het altaar nemen en naast het altaar leggen. Dan moet hij andere kleren aantrekken en de as naast de azo buiten de brengen. Het vuur op het altaar moet blijven branden. Het mag niet doven. Elke ochtend moet de priester hout op het vuur doen... en een nieuw brandoffer opleggen en het vet van het vredeoffer erop verbranden. Het vuur op het altaar moet steeds blijven branden. Het mag niet doven. Wanneer we dat vanuit een ander perspectief bekijken... Spreekt de Heer ons aan en zegt hij... Mijn kinderen, luister naar mij en volg mij. Geef de hoop niet op. Houd vertrouwen. Respecteer alles om je heen en houd het vuur brandend. Ook al is een vlammetje nog maar klein. Je hoop, je vertrouwen bijna uitgeroofd. Geef niet op. stook het vuur op en houd het vuur brandend. Laat het niet doven. Blijf niet kijken naar het as wat om het vuur ligt. Blijf niet denken... Aan hoe zwaar dat is om dat op te ruimen. Geef de hoop niet op. Laat het vuur niet doven. Verzamel alle hoop, moed, vertrouwen, kracht en pak het as op. Gooi het weg en laat het niet meer terugkomen. Kleed je om zodat je nooit meer herinnerd wordt aan dat as en denk er niet aan. Let op het vuur, het nieuwe vuur en houd het brandend. Ook wanneer er een nieuw as komt, focus je op het vuur, op de kleine vlammetjes. Ook wanneer die denkt dat het vuur uitgeroofd is, geeft niet op. Het vuur rookt nog en wanneer die dat aansteekt, begint het vuur weer te vlammen. Houd het vuur brand. Dankjewel, prachtig bij het thema. Nou, 500 jaar geleden was natuurlijk Luther die 500 stellingen op de deur van Wittenberg sloeg. En nu hebben wij de originele deur... Nee, dat is een grapje hoor, maar... We hebben hier een deur staan, en we hebben hier een hamer, en we hebben een briefje met mijn stelling. Dus als u nou zelf een stelling heeft, of een wens heeft, of u wilt zelf wat zeggen, wat u misschien wat u persoonlijk zegt, in een kerretje aan de zee staat deze zomer een deur, en hier in de beddelkerk staat een deur, en dan kunt u die dus erop schrijven en op de deur timmeren. Dus dat is deze zomer het tijdje waar we hebben. We gaan we luisteren naar het koord, naar de volgende twee nummers. En de volgende is, er is een God die hoort, ik kan dat met samen zijn? Dat kan met samen zijn, want meestal wordt die ook opgegeven. Welk nummer is dat? Een boekje. 46? Alle drie te completten? Dus nummer 46 kunnen we met de koor meezingen en dan zingen ze als tweede psalm 121. Vraagt u zich altijd af, hoe doen jullie dat? Zulke boekjes, zulke drukwerk. Nou, dat komt beter door u. Want u geeft altijd een donatie als we van die zakken rondgaan. Dus dat gaan we nu weer doen. Marinus vroeg een keer, wie heeft er? En toen ging hij al die vingers de lucht. En toen zei hij, zijn portemonnee bij zich. Want ja, het kost allemaal wel wat, dus het moet wel doorgaan. Maar dan wil ik graag het oudste en het jongste bezoeker die er nu is, een lied laten opgeven. Dan nou, beginnen we met de jongste. Zijn er jongeren? Die jonger zijn als dus tien. Ik zie je wat. Hebben jullie een lied? Twintig? Welke is dat? Ah, die is prachtig. Kennen jullie die uit jullie zijn hoofd? Willen jullie die wel zingen voor in de kerk? Nee? Samen met Hugo, dat doe ik wel. Op de piano. Durven ze niet? Nou, maar mag ook hier. Als jullie hier maar meezingen, dan luisteren we tot jullie meezingen. Doen we straks wel even. En nu, dat was de jongste. Hoe oud was je trouwens? Hoe oud was je? Acht? Bijna negen? Oké. Okay. En de oudste dan? Is er iemand die ouder is dan vijftig? 60 70 De spoeling wordt al minder 80 Ik durf het bijna niet te zeggen 90 Nog twee, 93 Nee u bent geen 90 75 Hoe oud bent u? 94 En hoe oud bent u? 91 Helaas. <lacht> Heeft u een nummer wat u wil zingen? Wat zegt u? 29 juni, ben ik 94 jaar. We zijn heel blij dat u er bent. En u kent deze kerk van het jeugd? Een eiland. Hoeveel jaar, hoeveel jaar komt u er al? Uh, ik woon niet op werk, ik woon niet met maar u bent wel betrokken met uw kind deze kerk, zeg ik. Ik ben nog zelfs op de oude school geweest hier op het eiland. U lijkt geen... U lijkt geen 94. <lacht> Heeft u ook een nummer wat we gaan zingen? 23, dus reken maar uit. Ja, ja dat mag mijn dochter zeggen. Maar niet. Van een, uh, 48. 48. Dus we gaan zingen nummer 20. En we gaan zingen nummer 48. En dan gaan we van die... Zwarte zakken rond. En als hij dan daarin wat in wil stoppen, dan zijn we ook weer blij. Hugo doet jij nummer 20 met de vleugel. En dan doet uh, Hendrik nummer 48 van boven. Een heel geliefd hè, die 48. En vooral het laatste couplet, Natuurlijk moesten we dat even zingen. We gaan nog even luisteren naar Marilene. En heeft een eigen gemaakt, gedicht gemaakt speciaal op het thema. Vrijheid. Kunnen gaan en staan wat je wilt. Niet gebonden, onbedwongen, niet verslaafd, niet gevangen. Bevrijd, vragen. Onbeperkt, niet belemmerend, open en onbelast. Onafhankelijk, ongebonden, eigen, vertrouwd, geliefd en bemind. Maar wanneer vrijheid kunnen gaan en staan waar je wil is, ben je dan wel echt vrij? Wanneer vrijheid niet gebonden is, ben je dan wel echt vrij? Zijn wij dan wel echt vrij? Wanneer vrijheid Onbedwongen, niet verslaafd, niet gevangen is. Ben je dan wel echt vrij? Zijn wij allen dan wel echt vrij? Of zijn we alleen vrij? Wanneer we kunnen gaan en staan waar we willen. Wanneer we ongebonden zijn, onbedwongen, niet verslaafd, niet gevangen. Bevrijd, ontslagen. Onbeperkt, niet belemmerend, open en onbelast. Onafhankelijk, ongebonden. Eigen, vertrouwd, geliefd, bemind. Want dan moet ik u allemaal teleurstellen. Dan zijn we namelijk nooit vrij. U kunt niet altijd gaan en staan waar u wilt. U bent niet altijd onbedwongen. Of is vrijheid een perspectief waaruit we kijken? Is vrijheid het glas half vol of half leeg zien? Is vrijheid iets wat je verdient of iets wat je krijgt? Is vrijheid geluk hebben of juist pech? Is het iets noodlottigs, iets wat door het toeval gebeurt? Is vrijheid te beschrijven door middel van een aantal aspecten? Of is het zoiets groots wat niet te omvatten is? Want als de woorden tekort doen aan de betekenis vrijheid... en vrijheid groter is dan wat het lijkt... dan is dat heel logisch... want vrijheid komt door iets wat groter is dan wat het lijkt. Vrijheid komt van een vader, onze vader... die zijn zoon heeft gegeven om ons te bevrijden... Om ons vrijheid te geven en om het ons niet te kunnen laten verwoorden. Vrijheid is vrij zijn met de mensen om je heen. Vrijheid in jezelf. Vrijheid is niet alleen de woorden die we eraan geven. Vrijheid is iets wat Hij ons heeft gegeven. Vrijheid is zoveel meer dan wat we beseffen. En dat, dat weten we pas wanneer we niet meer vrij zijn. Wanneer we ons niet meer vrij voelen. Wanneer we niet meer open en onbelast zijn. Maar vrijheid... Blijf groter dan wat we ons ooit kunnen voorstellen, want Hij heeft al ons bevrijd. Dankjewel, wel mooi. We gaan nog een keer naar Katwijk luisteren. Dan zijn ze zo'n uurtje daar vliegt om hè? En ze zeggen, we moeten wel over om drie uur klaar zijn, maar wij gaan een dagje weg. Wij moeten straks de boot naar halen. Ik zei, ja, maar gaat de boot naar Katwijk dan? Hij zei, nee, die gaat erin kuizen. Ja, ze willen dus zo'n vier uur met de boot. Dus we moesten wel proberen rond drie uur te stoppen. Ze gaan nu zingen. hier wees mijn gids. En houdt mij vast. Prima. Mannen, dank jullie wel, we hebben van jullie genoten. Maar dan moet je er maar één ding beloven. Kom je nog een keer terug? Afgesproken hè? Wie heeft het gehoord, en dus ze komen nog een keer terug. Het is bijna tien over drie. We zouden uiterlijk tien over drie stoppen. Ik heb nog een paar mededelingen. Bij de uitgang krijgt u deze krant. Plaatselijke de krant staat een hele mooie pagina van het zingen de zomer. Mag je zo meenemen. Om tot 4 uur is het kleine kerkje aan de zee open. Als je dat nog nooit gezien heeft. heel leuk om even te bezichtigen. De kosters Japi en Lisbeth zijn daar. Dan kunt u na vier uur kunt u weer terug. Dan wordt hier het orgel bespeeld door André van Vliet. Ook een aanrader. Het museum is open, de vuurtoren is open. Maar de boelschuur is vandaag niet open. Dus mensen die daar naartoe willen, helaas. En natuurlijk vanavond om 11.08 uur, allemaal weer uitgenodigd hier in de Bertelkerk, eilandurk. Koor. We zijn blij dat ze weer meedoen dit jaar. Half zeven gaat de kerk open. Dus we zeggen allemaal komen. En het laatste lied wordt aangegeven deze keer door een medewerker. Die zegt ik heb nog nooit een lied mogen aangeven. Dus ik zeg nou dan mag jij vandaag bij de eerste zing in de zomer. mag jij het laatste lied aangeven Maria. Nou we doen 67. 67 en dat is nou het laatste lied voor deze middag. Maar morgenmiddag bent u allemaal weer uitgenodigd. Dan gaan we weer zien. En anders volgende week op woensdag. Ik zou zeggen, een fijne dag aan Koor bedankt, veel plezier straks met jullie reis. En als laatste dit is het nummer 67. Allemaal tot ziens.